Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter doet donderdag nog geen uitspraak in de zaak over Peter R. de Vries. Dat was eigenlijk wel de planning. De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze hem hebben vermoord zouden dan horen of de rechter vindt dat ze schuldig zijn en zo ja, wat hun straf wordt. Maar het onderzoek werd heropend vanwege een nieuwe getuige en daarom wordt de uitspraak nu uitgesteld. Dat wilden de advocaten van een van de verdachten graag, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Die zeggen: dit kan het verschil maken tussen levenslang of 30 jaar. Jaar. Onze cliënt Kamil E stond onder zware druk, blijkt uit deze stukken. Hij zou zelf worden vermoord als hij niet zou meewerken. Er is nog geen nieuwe datum voor de uitspraak geprikt. Eerst zijn er nieuwe zittingen om het over de verklaring van de nieuwe getuigen te hebben. Premier Rutte is vandaag in Kiev. Het is zijn eerste bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad sinds het begin van de oorlog in februari. Met het bezoek wil hij vooral steun betuigen aan de Oekraïnse bevolking en president Zelensky. Voordat hij naar Kiev ging, bezocht Rutte Irpin, een voorstad waar veel geboemdheden we nee, hebben natuurlijk allemaal foto's gezien, maar hier zelf te staan. Totale verwoestingen te zien. Het, het, het, het, het totaal tegenovergestelde van beschaving, van fatsoen. Eh, dat het ene land het andere land binnenvalt in dit soort enorme chaos aanricht. Zoveel mensen om zijn gekomen, het is echt verschrikkelijk. Rutte heeft later vandaag afgesproken met president Zelensky. Dan gaan ze het onder meer hebben over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Er moeten minder dolfijnen geslacht worden bij de Deense Vareur eilanden Ieder jaar worden er tijdens een traditionele slachtpartij zo'n 1400 dolfijnen... met bootjes naar ondiep water gedreven en met messen gedood. Dat aantal is wel erg veel, vindt de regering van die eilanden... en wordt nu teruggedreven naar maximaal 500. Dikke kans dat je er in België mee wegkomt als je de komende tijd te hard rijdt. Er wordt bezuinigd bij de politie, waardoor er in het weekend en op sommige avonden veel minder wordt gecontroleerd op te hard rijden en alcoholgebruik. De Belgische politievakbond is er niet blij mee. Ze zijn bang dat mensen nu toch gewoon met een borrel op achter het stuur stappen... en niet meer letten op hun snelheid. Het weer nog, het is bewolkt, maar de, de zon breekt steeds meer door. Het wordt 21 graden in het noorden en 26 in het zuiden. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Het geluid van de zomer. Dit is Het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen, Spaans benauwd in Spaans beton. Ik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 Take up every of my mind. of my mind. Now? En Dat was uh, de nieuwe single van uh, ATB en Charlie Poets. Uh, left and Right even een uh, lekkere stereo test uh, op de zaterdagmiddag. Nou, het is uh, tijd voor het uh, nieuws. Uh, hoe is het uh, met het uh, nieuws in Zandvoort? Ja, het is van alles wat, maar je, je denkt op een gegeven moment, je, je hoort toch regelmatig allemaal uh, uh, uh, uh, sirenes door het dorp rijden, maar er komt nooit no weinig van uh, in de algehele uh, uh, kranten terecht. Heel veel, net een uh, liftopsluiting uh, op het uh, huis in de duinen, in uh, zeg maar ja. het uh, noodgebouw, deed de lift het even niet, dus de brandweer moest uh, uitrukken en iemand bevrijden daar in de lift.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 En die kan je weer gratis downloaden in onder meer de Play Stories. Gratis voor je beschikbaar. Blijf je 24 uur per dag op de hoogte en luister je naar het geluid van Stamford. Ook te ontvangen gewoon via de app.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 Hey. Green green grass, blue blue sky. You better throw. Green, green grass Blue, blue sky You better throw. apart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 formarme sin poder de contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero ¿lo que conseguirás que no te conseguirás que lo nombre nunca más para amores si dejaste de quererme, y no hay cuidado que la gente solo no se empleará. ¿Qué con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí que la peste sufrir Als ombre, si te digo, lo que fuiste, una ingrasa. Con mi pobre corazón, pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que adoraba a tu lado, como nunca me senti, y por esas cosas raras de la vida.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 Dankjewel, dankjewel. Dat was Douglas de Wolf. Vanmorgen in gesprek met collega Ben Sonneveld. Dus meld je aan. Na de Dutch GP ben je op welkom op Dinsdagavond. Dan kan je als de brandweer kan je naar de Linéenstraat toe gaan... om kennis te maken met de brandweer... en kijken of vrijwilligerswerk bij de brandweer iets voor jou is. Nou, in ieder geval uh, was uh, Douglas uh, heel enthousiast. Dus ik uh, zou <laughs> zeker een uh, kijkje gaan nemen als ik uh, jou was uh, bij de Sanfordse Bromperiën. Je al heel snel bij de politie uit hè, als je het uh, in SOS uh, verzendt. Je hoort uh, message in the bottle, de oude single van uh, de politie. En inderdaad, de politie uh, Kenmerkust uh, heeft een uh, melding voor ons uh, op Jan. Ja, we, we hebben toch een zomerse uitzending, dus dan hoort deze, uh, deze waarschuwing natuurlijk ook uh, in, in dit, uh, deze uitzending thuis.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 Toen waren mijn jazzgrootheden nog in Den Haag. Ja, dat wou ik zeggen. Toen was ze nog niet in Rotterdam. Nee, en tegenwoordig is er natuurlijk ook wel veel breder muziek... dat ten gehoor wordt gebracht. Maar ik denk nog met veel plezier terug aan het Noordzee Jazz Festival in Den Haag.